2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in Vrijdagmiddag Live. Louis Bontes, Tweede Kamerlid, over zijn leven nadat hij uit de PVV is gezet. Nu eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Een fout bij het uitbetalen van de jaarlijkse woonkostenbijdrage... kon de gemeente Amsterdam mogelijk duur te staan. Ruim 9000 mensen kregen een veel hoger bedrag overgemaakt dan de bedoeling was... Zo kreeg een man in plaats van 155 euro ruim 15.000 euro. Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Mogelijk gaat het om een fout met punten en komma's in het computersysteem. De gemeente Amsterdam doet er alles aan om het geld terug te krijgen. Er wordt boos gereageerd op de nieuwste campagnefilmpjes... van KWF Kankerbestrijding. Mensen noemen de filmpjes idioot, een totale misser en patiënt onterend. De campagne is bedoeld voor zorgprofessionals. KWF stelt dat de filmpjes expres over de top zijn en met humor zijn gemaakt. KWF is geschrokken van de ophef, maar, maar zegt dat de boodschap van de campagne hard nodig is. Ik wil zeggen dat wij uh, absoluut niet twijfelen aan de deskundigheid uh, van de zorgprofessionals. Dat, is echt, dat staat buiten kijf. Echter, uh, De patiënten ervaren toch gewoon dat die uh, begeleiding die ze graag willen, die aandacht die ze willen... Uh, dat ze daar grote behoefte aan hebben en dat daar nog wel eens in gebreken blijft. KWF denkt dat met deze vorm van campagnevoeren... de juiste mensen worden bereikt. Er lijkt beweging te komen in de politieke crisis in Oekraïne. Drie oppositieleiders zeggen dat ze met president Yanukovych om tafel gaan zitten, wat ze tot nu toe weigerden. Janukovic heeft op zijn beurt gezegd... dat hij de opgepakte betogers amnestie wil verlenen. Eerder vandaag kwamen de laatste betogers die nog vast zaten op vrije voeten... De rechtbank in Kiev zei toen nog dat het strafproces tegen hen gewoon zou doorgaan... maar nu zegt de president dat ze toch amnestie krijgen. De protesten braken uit nadat Janukovic had geweigerd... een samenwerkingsverband met de EU te ondertekenen. In Bangladesh zijn in verschillende steden rellen uitgebroken... na de executie van Kader Moula, de leider van een radicale moslimpartij. Hij werd opgehangen in de gevangenis van Dhaka... Moula was ter dood veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. begaan in de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Na het vrijdaggebed gingen aanhangers van Moula de straat op om te demonstreren. En dat liep uit op rellen, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Vier doden zijn er tot nu toe gevallen, wordt gezegd. Het hele land hield sinds gisteren natuurlijk zijn hart vast. Hè, nadat bekend werd dat Abdelkader Moula, de zeer belangrijke leider van Jamaat. Euh, aan de galg was opgehangen. Iedereen verwachtte eigenlijk wel dit soort rellen. En nu. Na het vrijdaggebed dus uh, ja, is het raak. In de cockpits van Boeing 737-vliegtuigen van KLM... komen nauwelijks giftige gassen vrij. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. De rechter bepaalde dat er metingen gedaan moesten worden... na klachten van een piloot van KLM. Die zegt dat hij ziek werd door gassen in de cockpit... Uit de metingen van TNO blijkt dat er gemiddeld 7 nanogram... van het giftige TCP-gas per kubieke meter in de cockpit is te vinden. En dat is ver onder de norm van 100.000 nanogram per kubieke meter. Het weer in het zuidwesten en westen grijs en mistig... bij temperaturen iets boven nul. In Limburg bewolkt en 3 tot 6 graden. In andere delen van het land af en toe zon. Morgen geregeld zon en een graad of 7. Verkeersinformatie van de ANWB John Bakker. Geen files op dit moment, wel een bericht van de spoorwegen. Want tussen Driebergen, Zeist en Ede-Wageningen rijden geen intercities. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging is meer dan een uur. En zo direct in vrijdagmiddag live: arts en schrijver Ivan Wolvers over medicijnfabrikanten die de komst van goedkope pijnstillers voor kankerpatiënten tegenhielden.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 Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag, welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar je van harte welkom bent om de uitzending bij te wonen. Vandaag met Louis Bontes, dus Tweede Kamerlid, over zijn leven na de PVV. Arthus Japan recenseert Hans Dorrestein en de opera De Speler. Arts en schrijver Ivan Wolves over fabrikanten die goedkope medicijnen tegenhouden. Rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Veel satire en veel prachtige live muziek van Giovanka. Dit baby. How does it feel? Als je dat hoort, wil je toch onmiddellijk hier naartoe snellen. Kan ik me zo voorstellen om Diovanke niet alleen te horen, maar ook te zien. Dat kan trouwens ook als je naar onze site gaat: hoor. vrijdagmiddaglife.afro.nl, ook te zien op tablet of smartphone. En je kunt je mening geven door onze Twitter-hashtag AfroVML. De introductie van een goedkoper kankermedicijn is bijna anderhalf jaar vertraagd door kartelafspraken. Het Amerikaanse Johnson Johnson betaalde namelijk het Zwitserse Novartis maandelijks een bedrag om dat medicijn nog niet op de markt te brengen. Ook twee Nederlandse dochterbedrijven zijn hierbij betrokken. Bij ons aangeschoven hoogleraar gezondheidszorg Ivan Wolves, welkom. En ook aan tafel naast u, uh, Arthur Japan. Uh, Arthur, verbaast dat je... En dan gaan gaat een glaasje om, niks aan de hand, gewoon water. <laughs> maar als je dat hoort, dat soort berichten... over fabrikanten die medicijnen uh, tegenhouden, verbaast jou dat? Nee, niks verbaast mij meer. Daar ben ik te oud voor nu. Is dat cynisch? of? Uh, nee, maar je, je weet gewoon dat geld heel veel dingen bepaalt. Dus uh, ik ben op alles bedacht. Maar het is altijd goed om te horen hoe het precies zit. Want is het geld, Ivan Wolvers, wat hierachter zit... Ja, ik denk dat dat uh, wel voor de hand ligt bijna. Hey, hey, gaat... of, of, wat voor medicijnen hebben het eigenlijk? In dit geval ging het om pijnstiller. Een zware pijnstiller uit de familie van de opioïden. Dus die uh, met name bijvoorbeeld ook bij ernstige ziekte, kanker en zo uh, gebruikt wordt. En um, uh, ja, het is gewoon zo. Medicijnen hebben een bepaalde uh, octrooiduur. En op een gegeven moment is dat voorbij. En dan kan elk bedrijf in principe kan het maken. En... Um, nou ja, daar zijn specifieke... Uh, en dat was hier het geval. Oktober was afgelopen. Dus andere ja. fabrikanten konden hetzelfde middel... tegen een ja. veel lagere prijs nu gaan maken. Ja. En een van de uh, belangrijke uh, producenten... dat valt binnen... Ja, kijk, die multinationals zitten zeer gecompliceerd in elkaar. Met uh, productiebedrijven in landen waar uh, de belastingen hoog zijn. Dan kan je veel afschrijven. Met, uh, waar de winst gemaakt wordt in lage, met, met landen met lage uh, belastingen. En... En, maar ook dus met takken waar de merkgeneesmiddelen worden geproduceerd en takken waar die generieken, die goedkope kopieën worden gemaakt. Worden ja. En dus uh, ja, daar zijn dus afspraken gemaakt uh, uh, over. Het, het, uh, ja, het, het vertragen van het proces. Maar is dit een incident? Hè? Want dus, laat, laten we zeggen dat goedkope, uh, die goedkope variant werd tegengehouden om die dat duurdere merkproduct te kunnen blijven verkopen. Is dat echt een incident of gebeurt dat vaker? Kijk, als het om geld gaat en uh, de, dan is het nooit een incident. Er is natuurlijk een, een, een enorme, je kunt het zien op alle niveaus van het gedrag van grote bedrijven uiteraard. En, en, en bij de farmaceutische industrie is dat niet anders. Dus wij betalen gewoon veel te veel voor heel veel medicijnen? Ja, daar komt het wel op neer. Want uh, ja, er, er zijn natuurlijk ook wat partijen die tegenkracht bieden. He, er zijn verzekeraars die zeggen, ja, maar ik ga dat niet betalen. Ja. En de overheid kan regels stellen, dus dan kan de prijs toch gedrukt worden. Maar er zijn natuurlijk ook mogelijkheden... om altijd weer de grenzen op te zoeken. En dat is natuurlijk eigen aan innoverende bedrijven. En, en uh, uh, die dus denken van... ja, maar kijk, als ik dat nou zo doe of zo doe... en, en die zoeken de, de grenzen op van de regelgeving. Wie zijn hier vooral de dupe van? Nou, in eerste instantie, is, is het als het om geneesmiddelen gaat, altijd zijn dat de patiënten en de belastingbetalers. Omdat ze meer betalen? Maar, ja, maar als, ook omdat het ten koste van hun gezondheid gaat. Nou, dat, in dit geval is dat dus niet, is dat dus niet waar. Ik bedoel, uh, de, de, die pijnstiller is precies hetzelfde. Die was, niet, was er wel, maar die was alleen veel duurder. Ja, ja, Het zou in Amerika bijvoorbeeld wel uitmaken. Want dan kunnen uh, patiënten die niet verzekerd zijn, die kunnen het niet betalen. Ja, en niet die betalen. het niet gebruiken. En dat gaat echt heel erg ten koste van de gebruikers van. De zorg. En dat gebeurt dan? Ja, dat, ja natuurlijk gebeurt dat. Ja. Kijk, er zijn op, op, het, is een, uh, het probleem met de farmaceutische industrie is dat er maar heel weinig mensen zijn die er echt goed zicht op hebben. Uh, uh, dat, ook vanuit de journalistiek, er zijn wel een aantal journalisten die er heel actief in zijn en die zich daar ook hun spoor in hebben verdiend. En hetzelfde geldt ook voor artsen, die hebben er ook vaak weinig zicht op. Omdat ze zo uh, ja, multinationaal over de hele wereld werken. We hebben er vaak ongelooflijk vertrouwen in. En ik denk ook de kwaliteit van de middelen. Daar mag je wel vertrouwen in hebben. Maar bijvoorbeeld als het over indicatiestelling gaat. Waarvoor wordt het gebruikt. En ook over de bijwerkingen. Wanneer moeten die goed vermeld worden. Ja, daar is weinig transparantie. En dat levert dan toch problemen. op. Want als zo'n fabrikant dat onderzoekt. En dat blijkt uit dat zo'n medicijn bepaalde bijwerkingen heeft. Dan maken ze dat niet openbaar. Nou ja, kijk. Als je uh, een gerenommeerd onderzoeker bent aan welke universiteit ook... je wilt graag onderzoek doen. Dat onderzoek kun je alleen doen als er geld is. Want het ga, je moet grote uh, aantallen mensen daarbij betrekken. En het gaat niet om uh, 10.000 of 100.000 euro. Dat gaat om echt meer. Wie kan dat betalen? De overheid heeft dat geld niet. Dus je bent erg afhankelijk van de farmaceutische industrie. Dus die relatie tussen die onderzoekende artsen en de farmaceutische, die is hecht. Wie betaalt, die bepaalt. En dat is het, het probleem. En, de, en dan lekken ze soms stiekem weg van... ja, we hebben een grote trial gedaan. Maar ja, we kunnen het eigenlijk niet publiceren... want we hebben niet het eigendom over het onderzoek. Die wetenschappers roepen altijd dat ze natuurlijk volstrekt onafhankelijk zijn. Ja, maar dat zijn ze natuurlijk nooit echt. Dat kan niet. En het, en het probleem is ook... dus Bij antidepressiva is bijvoorbeeld een heel uh, bekend voorbeeld... Uh, daar zijn 36 grote trials naar bijwerking van uh, die middelen gedaan. Uh, daar zijn er maar, is er maar één van gepubliceerd. 35, ja, we weten eigenlijk niet wat erin staat. En de ja. overheid kan niet zeggen... Wij vinden dat dat openbaar moet zijn... Dat zeggen ze wel, die overheden. Maar welke middelen hebben ze dan om dat af te dwingen? Want ze zeggen dan: de farmaceutische industrie zegt, ja, we gaan er al meewerken. En sommige bedrijven zijn er actiever in dan anderen. Maar sommige, ja, die, die, die zijn er nou niet zo enthousiast. Ik kan ze zeggen, ja, anders kun je je producten bij ons niet afzetten. Ja, zij zeggen dan, ja, maar het is ons eigendom. Want het is uh, concurrentiegevoelig. Als de concurrent dit weet, en daar verschuilen ze zich vaak achter. Maar die transparantie, dat is zo'n groot probleem. Dat het dus wel steeds meer op de agenda komt. Er wordt ook regelmatig over geschreven. Ook de medische vakbladen bijvoorbeeld. Die die artikelen publiceren en nog weer een beter beeld hebben. Van wat er allemaal speelt. Ook achter de schermen. Ja, die roepen ook steeds op. Transparantie, ja. transparantie. Toch zijn de, de bedrijven waar we het nu over hebben... Hè, die, dus die, die pijnstillig tegenhielden, die zijn uh, wel beboet door Europa. Een uh, bedrag, iets van tot 16 miljoen, geloof ik. Dat is toch niks? Dat is niks? Dat is echt okay. niks. <laughs> <laughs> Als je kijkt naar wat ze ermee verdienen... Veel meer. Dit, dit, is, ah. dit is gewoon bedrijfskosten. Dus dat erin. werkt niet? Nee. Kijk, in Amerika heb je een aantal van die grote schandalen ook gehad. Hè. En dan was het bijvoorbeeld... Een middel werd gemarket voor een andere indicatie dan officieel was. Hè. Dat, dat noem je off-label use. Dat, dat mogen artsen doen. Maar bedrijven mogen er geen advertenties voor maken. Niet promoten. Anders toch gedaan. heb je klokkenluiders nodig die dat naar buiten brengen. En dan wordt zo bedrijf, krijgt zo'n bedrijf een boete van 3 miljard dollar. Zo. En die gaan... Toch, door. toch ermee door? Dat is onbegrijpelijk. Gewoon omdat omdat ze, ze zeggen, meer gaan ja, verdienen. Wij, wij, wij maken een omzet van 4 miljard per jaar wereldwijd we hebben dit nu vijf jaar gedaan. En, en dus het is heel pijnlijk dat dat gebeurt. Maar die boetes helpen dus niet. Eh, omdat doel, ze doel, multinationaal doel. werken. Eh, ja, ben je als nationale overheid eigenlijk ook machteloos. Ja. Dus, er, dus er is niks heel moeilijk. En je zou dus daar uh, uh, samen tegenop moeten treden. Dat doen we in Europa natuurlijk al. En je zou gewoon eigenlijk als overheden zeggen. nou, een rode kaart of zo. Want het is op een gegeven moment. is het um, uh, als je. Uh, uh, het is een, een misdrijf. want er is afgesproken dat het niet mag. Ja. En als je meerdere malen. een misdrijf uh, pleegt, en je probeert het ook te verbergen steeds, dan ben je crimineel bezig. En dan moet er dus ook een grotere straf. Een maar ze kunnen dus staan. een beetje de overheid gijzelen, want zodra de overheid zegt, we vinden dat je dat niet mag, zeggen ze luisteren, is, wij moeten heel veel kosten maken om die belangrijke medicijnen voor jullie uh, inwoners ja. te produceren, en anders kunnen we dat niet meer doen. Ja, maar dan moeten we dus samen uh, overleggen hoe we dat oplossen. En dat en samen, betekent dat bijvoorbeeld, dat je, je ja? op vervalt, dat kan je toch Ik bedoel, we doen net of dat allemaal, we hebben een regelgeving bedacht, die gebaseerd is is op dat eigendomsrecht, wat al bizar is. Want er is een enorme piramide van kennis nodig om dat laatste stapje te maken. Je moet alles over virussen weten. Maar nee, dan voor dat allerlaatste stap. Er is nooit product. één uitvinden van, van, van, ja. van zo'n product. En dan en dan mag jij dat, Octrooien, mag je erop Maar Ze hebben je wilt. wel heel veel geld geïnvesteerd om zo ver te komen. En dat ja, ja. moeten ze dan terug. Er verdienen. gaan ook vaak dingen mis. Maar het, uh, het is toch nog een van de meest uh, winstgevende takken van de industrie. Dus ik maak me daar ook weer niet zoveel zorgen over. Die bedrijven zelf, waar het hierover gaat, die zeggen, ja, dat is allemaal niet waar. We hebben Alleen maar geld betaald omdat we uh, ja, voor promotiedoeleinden helemaal niet om dat medicijn van ja, de markt te halen. Ja, ja. En dan, en dan uh, is het probleem van de transparantie. Hè? Dus van uh, hoe het krijg je dat helemaal? En daarom zijn er ook zo weinig rechtszaken over. En, uh, omdat ja, het, het kost heel veel moeite om dat goed zichtbaar te maken zodat er een oordeel over geeft. Eigenlijk kan moet worden. je als patiënt heel goed in de gaten houden wat voor producten en ontwikkelingen er elders aan de gang zijn en dan zeggen waarom is het hier niet. Ja, maar dat is wel heel lastig voor patiënten, ja. denk ik dan. Ja. Maar, maar het is wel zo dat de publieke opinie... en dus de, de, de journalistiek, die moet er wel bovenop zitten. Hm. Vandaar dat we jou uitgenodigd hebben. Tot zover, dank, Ivan Wolvers. Straks hoort u wat dat Arthur Japijn vindt... van de nieuwe theatervoorstelling van Hans Dorrestein... onder andere en van een Opera, de speler. Maar eerst andere muziek van Giovanca. Dat is het veel. Giovanca vindt mooie muziek. Laat ons even weten waarom. Mail ons naar vrijdagmiddag live uit afro.nl of bericht je naar onze Facebookpagina. facebook.com/afro-Vrijdagmiddag live. Wie weet wie je nou namelijk kaarten van optreden van Giovanca in Perron 55 in Venlo op 21 december. De gastrecensent van deze week yeah, yeah, yeah. is schrijver Arthur Japin. Ach, u welkom. Dank je. Nogmaals. Uh, vandaag ben je onze gastresident. We gaan het hebben over een opera, de speler ja. uh, van de Nederlandse opera. En over Goede Genade, de nieuwe voorstelling van Hans Dorrestein. Uh, naast jou, Ivan Wolvers. Uh, liefhebber van of opera of cabaret, Ivan. Of, een of, een of geen van beide. Van allebei. <laughs> <laughs> ja, van, niet, niet, niet vooral, niet liever muziek dan theater? Of... Nee, nemen. ik vind het allebei fantastisch. Allebei, oké. Okay. u uh, eerst even over jouzelf. In deze herfst ja. kwam uh, je laatste boek, De Man van Je Leven, uit... Ik begreep over een, een driehoeksverhouding... gebaseerd op een verhaal uit de Vijf uur show van Catherine Keel. Ja, dat is, klopt. Dat is een onmengelijke uh, inspiratiebron. Het is, nou, het, het, Daar is het ooit begonnen. In 1992 zat ik te kijken. En er was een mevrouw die uh, ernstig ziek was en ging sterven. En een vervangster zocht... Die, dus een vrouw die straks haar plaats... naast haar man kon innemen als zij er zelf niet meer was. Ah. En dat kwam ze in dat programma doen. En uh, dan denk je eerst van... Ah, wat knap en wat een kracht heb je daarvoor nodig. Het onbatsonder moet dat zijn. Ja. En in de tweede instantie denk ik, ja, maar waarom vertrouw je die man eigenlijk niet? Waarom zou die dat zelf niet kunnen? Waarom wil je dat regelen? Dat is ook wel bezitterig. Ja. Yeah. En ook nog eens, wil je eigenlijk dat wel zien? Stel dat het lukt, wil je dat eigenlijk wel voor je zien? Op als je nog niet dood bent. Je gaat. En helemaal, nou ja, wat kan er allemaal misgaan als je dat doet? Nou, wat er allemaal mis kan gaan, dat staat dat in Dat staat in, in je dat leven. Ja. Oké, okay, maar dan weten we dat ook. En, en je boek Vast Love, begrijp ik, uh, over de balletdansen, uh, dat, dat wordt bewerkt? Uh, ja, voor... ja, er zijn uh, mijn twee toneelprojecten. Het ene is bijna klaar, dat is nog 17 en 18 december in Bellevue. Dat is uh, Absinthe van de Hollanders, uh, door Geert-Jan Reinders geregisseerd... Uh, uh, en dat gaat eigenlijk over de tachtigers. En een van de vrouwen die daar vlakbij in de buurt was. En uh, Vasslav wordt inderdaad een, een, een grote toneelproductie in de Lamar. Alleen maar in de Lamar. Uh, we reizen er niet mee. Dus dat staat daar Bemoei jij je, je daar maan. ook mee? Of? Vrij intensief. Ja, kijk, kijk, ja, ja. en dan heb je ook nog tijd om voor ons te recenseren. Gelukkig overigens. Ja. Uh, laten we beginnen met de opera, de speler. Ja. Uh, die, ja, dat is een bewerking van een boek ook, hè? van Dostoevsky. Dat boek had je gelezen al? Ik heb het ooit, ooit heb ik van alles van het Dostoevsky wel gelezen. Maar dat is lang geleden, dus het stond me helemaal niet helder meer voor de geest. Maar het verhaal, het verhaal. kun je dat kort nog even schetsen? Uh, ja, het, gaat, het is echt een verhaal over, uh, over de geldzucht uh, eigenlijk in het algemeen. En hier vormgegeven door mensen die enorm in zo'n casino bezig zijn... om maar geld te maken en geld bij anderen los te krijgen. En, uh, en het lukt niet. En eigenlijk hopen ze op uh, de dood van een, een oud-tante... die uh, heel erg slecht erbij ligt. Want als die komt, dan komt het geld weer en dan kunnen ze weer opnieuw gaan inzetten... En op een gegeven moment verschijnt die oud-tante zeer, zeer levendig. En wel uh, in het casino. En gaat zelf haar geld vergokken. En, uh, en alle dingen die er dan loskomen. En tussen de mensen onderling. Ook de liefde wordt daar totaal door verziekt. Een uh, vrouw die eigenlijk uh, op zich heel erg zelfstandig is. Die, die moet zich bijna prostitueren voor haar geliefde. Om, om geld los te krijgen. Dus het totale... Daar hebben we ook alweer over geld. Net als uh, ja. net bij de medicijnen. Um, een verhaal uh, je de cynische dan optimistische door wordt uh, Ja, in ieder geval geval, of, uh, of realistischer, ik weet niet precies hoe je het, uh, hoe je het moet noemen... maar uh, in ieder geval mooi, het is een prachtig groot dramatisch verhaal. En het, bijzonder... het is honderd jaar geleden al geschreven, hè? Ik, bedoel, ik begrijp dat het uh, 1917 of zo... Uh... Ja, maar dat soort zaken, ja de, de opera, ja. het verhaal nog lang geleden... maar ja. dat soort zaken blijven natuurlijk altijd wel actueel. En wordt uh, worden ook steeds weer opnieuw actueel gemaakt... En ook in deze, in deze uh, regie van Andrea Brett, een... Uh, een Duits-talige regisseuze. En um, de muziek van Prokofiev is... Uh, nou, Prokofiev was een futuristische componist. Um, dus je zou niet zo... Snel verwacht dat hij nog weer op een toen al veel ouder verhaal teruggrijpt. Uh, en wat hij ermee doet, is muziek maken. Toen het begon, moest ik echt even wennen. Want ik dacht, moet ik hier drie uur naar luisteren. Want er is weinig haalvast aan de muziek. Oh. Er is geen melodie, er zijn geen aria's, er is zelfs geen overturen. Niet waar je normaal op, naar op zoek gaat. Ja. En het is werkelijk doorgecomponeerd. Het is eigenlijk een toneelstuk. Uh, en uh, iedereen praat door uh, aan één stuk. In plaats en, van zingen. Ja, maar het wordt door ook misschien wel door de ansonering nog weer benadrukt. Uh, zo beklemmend. En, uh, en, en ook gelukkig door die komst van dat, die hele vitale oud-tante met vuurrood haar. wat recht overeind staat. Zo, zo, zo, zo komisch eigenlijk ook op een gegeven moment. Uh, dat het heel mooi. Want je toch helemaal ingeschreven wordt. Je wordt er toch door gegeven. Ja, ja, ik vond het echt. Uh, zeker na de pauze was ik helemaal. Uh, en wat is het sterkste? De ansonering, de muziek, het spel? De... Het uh, spel is ook een hartstikke goed. De man uh, die de hoofdrol speelt, John Dasha. Een, een, een Brit. Hij um, is ook echt gewoon een hele goede acteur. En, hij, uh, is hij, is, uh, ja, hij is de speler? Nou, hij is de man eigenlijk die... Ze zijn allemaal spelers. Maar hij is de man die het, het dringends en met de meest eerlijke redenen zoek is naar het geld. Namelijk mm. voor de liefde okay. van zijn leven. Die die wil dat geld wil bezorgen. Ja. Maar um, Anson Heer is erg mooi gedaan. Uh, ook best wel naar onze tijd gehaald. In een soort... Het begint een jaar zo'n 50, decor van, van zo met zo'n zo zo potplanten... die zo helemaal dood zijn en toch constant nog worden schoongeveegd... door een bediende. En uh, eindigt eigenlijk in... Heel mooi vond ik dat, ik ben ooit in Las Vegas geweest... en dat is echt de enige stad ter wereld waar geen enkele excuus voor bestaat. Dat hele drukkende van die hele lage casinos... waar je nooit meer uitkomt. het is iets En nou, dat hadden ze heel knap. Want dit weergeven. speelt ook vooral in een casino? Uh, het speelt helemaal in een, in ja, een ja. gokhuis, okay. ja. En dan in ja. deze versie... Uh, Herken je de Las Vegas casinos. Ja. Ik las wisselende recensies. Maar bijvoorbeeld Frits van der Waarne volkshand die was nogal negatief. Die zei... Uh, gewoon geen gelukte opera, een, eenzijdige harde muziek en vooral het permanente parlando. Dus inderdaad, ja, nou, dat praten, inderdaad dat praat, da moet daar moet je aan weet hij gek van. Ja, ja, je moet je eraan over kunnen geven, denk ik. En uh, ja, een van de dingen van een recensent is dat hij zich nooit over mag geven. Dat is zo vervelend. Ja, die moet ook. Ik ben professioneel recensent, je hebt helemaal gelijk. Uh, Ivan Wolf, als je dit hoort, trekt het je? Ken, ken je het überhaupt? Deze Nee, open, nee dat nee, niet. Nee, nee. nee, Maar wel iets waar je enthousiast van zou kunnen nou, worden. Ik weet het niet nog. <laughs> nog. Vooral niet vanwege. Dat uh, zitten zeven dagen in de week. Oh, meer qua tijd. Goed, dan gaan we naar de volgende. Hans Dorrestein. Ja, uh, Goeie Genade heet het. En uh, ik ga het eerst even plaatsen. Kijk, ik heb uh, de Kleinkostacademie gedaan. Dus ik ben gediplomeerd om cabaret te bedrijven. Ik heb heel vaak op een uh, barkruk gezeten. En ik hield nooit zo van cabaret. Eigenlijk omdat ik op een gegeven moment erachter kwam dat het is heel erg manipulatie van een zaal is. Uh, hoe vaak een cabaretier niet iemand uitkiest in de zaal. zodat die zaal zich daar tegenricht. richt. Dat is eigenlijk precies een soort een Mechanisme waar ik helemaal. waar ik vroeger zelf slachtoffer van was. En waar niet zo van houden. Dus dat ten dat eerste gezegd. Ten tweede, ja? tweede ben ik allergisch voor cynisme. Dus in die zin uh, wist ik waar ik heen ging. Maar ik had ook gelezen dat Hans Dorsten um, een jaar of tien geleden zijn alles had omgegooid en een veel milder, zachter ja. mens met ouders. en alles ja. was geworden. En dat zal ook best zo zijn. Uh, dus ik ging um, naar deze voorstelling, naar de première. En dat was in een studententheater. En tot mijn verbazing uh, waren daar allemaal mensen op op vrij hoge leeftijd... die het ook opgegeven hadden... een beetje in gebreide truien En, truiën, en, en, en, en op, op slippers. en Ik weet het niet precies. Op, gegeven om nog een beetje ik ik weet, wat, ik, het uit te gaan. Ja, maar ook gewoon dat... Ik weet het niet. Dus eigenlijk bijna een soort bevestiging kwamen zoeken in... van ja het leven is inderdaad allemaal helemaal niks. En het dan heerlijk vindt als iemand daar grappen over maakt. Ja, dan zit er zo goed bij Hans door. Stijn. Nou, hartstikke. Ja. Want hij, die grappen die zijn werkelijk heel erg leuk. Uh, heel erg goed. Um, maar ik had een kleine, of nou, yeah. ik heb eigenlijk best wel. Ik, ik, ik, ik was gewoon eigenlijk voorbij, want je gaat een theater in en er is een man die alles, maar dan ook werk alles, van papier opleest. Dus ik dacht eerst is het de allereerste try-out dat hij het nog niet weet. En mm -hmm. ik weet ook niet of dit dan over tien voorstellingen anders is... dat hij losser komt daarvan. En uh, de enige keer dat hij niet van papier opleest... dan uh, worden er geluidsfragmenten van optredens van hem getoond... waarbij het licht op hem uitgaat. Dus dan zit je eigenlijk te luisteren. En dat zijn misschien wel de mooiste momenten. Want dan heb je puur die tekst. En, uh, en heb je verder nergens last van dat je <lacht> denkt... Ja, maar ik ben en eigenlijk heb betaald. Ik had het niet betaald, dus dat ik mag helemaal niet klagen. Ik mocht er gratis in. Maar de andere wel. Ja. Maar de andere een deel van de anderen wel. En dat je denkt: ja, maar ik kom naar het theater. Dus ik wil eigenlijk wel graag een voorstelling zien en niet een voorlezing. Um, zelfs ja. als ik een lezing geef van mijn boeken, dan probeer ik niet aan het blad vast te ja, zitten. Ik weet niet of dus vond het, het wonderlijk. Hoeveel als de voorstelling het was. Maar het komt wel vaker voor, volgens mij, dat Hans <coughs> Dorstijn op die manier. Uh, om, heb je hem ja, ooit nee, gezien? Van? Nee. nooit gezien? Nee, ik heb nooit gezien, Want he, hier, hier op het lijst. jij is vanaf september bezig uh, tot. Aan vorige week. Dus toch alweer. Ja, dat had er wel in. Als het er ooit in had. Maar kunnen. heb je hem ooit Hadden. eerder gezien? Of niet? Ik had hem alleen op televisie gezien en dan vind ik hem wel sympathiek en grappig. Ja. Um, uh, maar zijn dus humor nooit... kan je wel waarderen. Of? Ik kan zijn humor zeker waarderen. Ja, ik heb echt ook wel moeten lachen. Uh, maar het is zo wonderlijk dat je in het. Ja, dat je daarvoor naar het theater gaat om geen theatervoorstelling te krijgen. En had jij het ik... idee dat jij als, als enige er zo naar keek? Of, uh, en dat die andere mensen die het ook een beetje mm. opgegeven hebben... zoals jij dat zegt, dat die het wel allemaal heel erg waarderen? Um, ik durf niet voor andere mensen te praten. Ik zag een nee, aantal dat... mensen wel op hun horloge kijken. oh dat wel. Ja, ja, Want, want ja, ik begrijp dat hij het ook doet, want hij is 73 al, hè, Hans Doornstein. een respectabele leeftijd. Maar ook wel in een interview dat hij zei, uh, omdat hij nou eenmaal geen pensioen heeft. Dat heb je ja, natuurlijk wel ja, met actiestenen. Nou, dat vind ik een hele geldige reden. Um, maar, ja, God, ja, nou ja. Maar misschien moet er een, waar, nou, een waarschuwing. Moeten moet mensen het weten gewoon? Want je denkt, nou, weet je, ik, ik hou van die grappen. Ik ga gewoon luisteren hoe hij ze voorleest. Maar dat is iets anders dan een theatervoorstelling. Ivan Wos, als je nu allebei de recensies gehoord hebt, waar zou je voor kiezen? Hij heeft geen tijd, dat weet je toch? Ja, nou, dat is inderdaad waar. Dus, het gaat om noodzaak en prioriteit. Hè. Maar, um, Hij uh, komt er vast af in maart. Dat doe ik zeker. Deze staat zwart, vast. Ik. Maar ja. dan toch? Maar nu Deze, deze twee. <laughs> nou, als, ik ben dan wel heel erg nieuwsgierig naar die speler. Die spelen. Ja, de opera. Ja, komt echt de ja. moeite waard. Ondanks het feit dat het parlando is. En oh, maar en dat is niet zo, niet zo ramp. Ik bedoel, je moet je altijd overgeven aan een, aan een stuk kunst. en je weet van tevoren niet waar je komt. En als je er wel naartoe gaat, omdat je weet wat er komt. Ja, de, ik weet niet of het dan... Uh, die, ja, dan is het avontuur een beetje weg. Je bent in ieder geval nieuwsgierig geworden. Ja. De speler van de Nederlandse opera die speelt nog tot eind deze maand... in het Amsterdamse muziektheater. Daar heb je dus de tijd om er naartoe te gaan. En Hans Dorsten mocht je toch nog in verleiding raken. En zijn voorstelling Goeie Genade... zijn tot en met februari volgend jaar te zien in het hele land. Arthur Jappen, dank voor de recensies. Ivan Wolvers. ook dank. Zometeen gaan we praten met de man die uit de PVV is gezet... kamerlid Louis Bontes. Maar nu eerst het NOS Journaal. Juri Stubenitski. Dit is Radio 1. Door een fout van de gemeente Amsterdam... hebben duizenden mensen een veel hogere woonkostenbijdrage gekregen. Zo kreeg iemand in plaats van 155 euro ruim 15.000 euro. Dat komt waarschijnlijk door een fout met punten en komma's... in het computersysteem. De gemeente Amsterdam doet er alles aan om het geld terug te krijgen. In Oekraïne zit beweging in de politieke crisis. Oppositieleiders zeggen dat ze met president Janukovic willen praten. Iets wat ze eerder niet wilden. Verder heeft de president gezegd dat hij opgepakte betogers amnestie wil verlenen. Die werden gearresteerd bij pro-Europa-protesten in Kiev. En in Israël en de Palestijnse gebieden... hebben de zwaarste sneeuwstormen in jaren het openbaar leven stilgelegd. Snelwegen bij Jeruzalem zijn afgesloten. En inwoners krijgen het advies om thuis te blijven. In Jeruzalem is sinds gisteren een halve meter sneeuw gevallen. En dat zijn de hoofdpunten. Dan nu de verkeersinformatie van de ANWB Helene de Geest. Er staat één file en dat is op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knopen Lunette en de Meren drie kilometer. Er is aan nou een ongeluk gebeurd. Er zijn meerdere auto's bij betrokken en daar zijn ook gewonden bij gevallen. Daardoor is bij de Meren de rechte voorlopig dicht. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Breda en Lage Zwaluwe en tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen rijden geen treinen. Het komt in beide gevallen door aanrijdingen en de vertraging loopt op tot ruim een uur. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag. APPLAUS. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Loebierbont, Bontes, Tweede Kamer, over zijn leven na de PVV. Maar nu eerst... Rubriek over afluisteren. Een samenleving die in de gaten wordt gehouden, dat is geen democratie meer. Meer dan 500 schrijvers en kunstenaars hebben zich in een brief uitgesproken... tegen het afluisteren van burgers door overheidsdiensten. Bij ons in de studio mevrouw Bovenberg, een gewone Nederlander... om hierover te praten. Uh, mevrouw Bovenberg, uh, wat vindt u van dit uh, manifest? Nou, ik vind het fantastisch dat ze dat gedaan hebben... om daartegen te protesteren. Want dat hele afluisteren moet zo snel mogelijk een halt toegeroepen worden. Ja, u bent het daar helemaal mee eens. Zeker. Als niemand iets doet, dan gaat dit maar door en door. Dat is waar. Het is toch schandalig hè, dat miljoenen burgers... worden beschouwd als potentiële verdachten. Inderdaad. Een, een samenleving die steeds in de gaten gehouden wordt... Ja, dat is geen democratie meer. Nee, het is geen spel tussen te krijgen. En ik vind ook... Iedereen heeft het recht om in zijn persoonlijke omgeving gevrijwaard te blijven van observatie. Ontegenzeggelijk. Maar ja, nou gaat dit over internet, maar hetzelfde soort praktijken wordt buiten het internet ook gebezigd. Wat bedoelt u? Nou, dat je in je eigen huis wordt afgeluisterd. Dat gebeurt ook. Dat heb je ondervonden? Ja, en dat is dan wel niet digitaal, maar het is niet minder erg. Kijk, als je op het internet gaat, dan is dat ergens vrijwillig. Hè? Mm. Dan weet je dat dat kan gebeuren met die cookies. En zo, je zoekt een bruine jas. En je krijgt voortaan elke dag een bombardement van bruine jassen. Dat weet je. Maar in je eigen huis, dat is pas echt vervelend. Ja, en door wie wordt u afgeluisterd? Door mijn buren. Eh, ze luisteren met hun oor tegen de muur... of met een glas ertussen, regelmatig. En hoe weet u dat? Nou, ten eerste weet ik dat omdat het hele rare mensen zijn. Hè, die <lacht> doen dat soort dingen. Het is een soort, ja ploffamilie eigenlijk, he, met okay. heel veel dikke kinderen, en allebei zijn ze ook dik, obesogeen, die man en die vrouw. Ja, maar dat, dat heeft toch niks te maken. En zomaar. hij staat ook vaak heel raar te bewegen in de huiskamer, zo'n beetje ja, zoals zo'n Zuid-Afrikaanse doventolk tolk, zo staat hij dan met zijn armen te zwaaien, dat je denkt, wat staat die man nou in godsnaam te doen? Maar... En die zoon van hun, die rijdt ook altijd heel hard met zijn snorfiets over de stoep, boven... en ze schijnen ook allemaal zolderkamertjes te verhuren aan Roemenen en Bulgaren, voor heel veel geld, en het wordt na 1 januari natuurlijk alleen nog maar erger... als er meer van die mensen hier naartoe komen. Nou, is dat nou echt zo? Ja, en dan komt, er daar, dan komt daar wel eens een vrouw, dat schijnt die Volkert van de G... te zijn, maar dan vermond. Ja, dat weet niemand. Maar die is al eerder op proefverlof geweest, hoor, en dan komt die bij hun. Maar, mevrouw Bovenberg, even terug naar het manifest. En ze hebben ook nog onze kerstboom helemaal nagedaan. In één hadden zij ook alleen maar witte ballen, net zoals wij. Mevrouw Bovenberg. En er schijnen bij hun ook babyluikjes in de tuin begraven. Mevrouw Bovenberg, hoe weet u dat die mensen u afluisteren? Dat heeft mijn overbuurvrouw weer gezien. Die ziet hun altijd bij ons gluren... en tegen de muur staan met hun oor of met een glas ertussen. Dus uw overbuurvrouw maakt zich ook schuldig aan dergelijke praktijken? Ja, maar daar heb ik niks mee te maken. Nee, wat mijn overbuurvrouw doet, ja, dat moet ze zelf weten. Ja, ja. Maar het is het hele idee van dat iedereen... maar iedereen zit af te luisteren. Hè? Wat die Snowden dan ook weer nou gezegd heeft. En daarom vind ik het fantastisch, dit initiatief... dat je de mensen waarschuwt van kijk uit hoor... want je kan overal en altijd afgeluisterd worden... want mij is het ook overkomen. Dank voor uw komst. Bas Hoeflaak en Marjan Luif. Hij gaf een succesvolle carrière bij de politie op... om de PVV groot te maken. Tot die ruime maand geleden door Geert Wilders uit die partij werd gezet. Want hij had Geert Wilders en de partij openlijk bekritiseerd. Nu vormt hij een eenmansfractie in de Tweede Kamer. Mijn gast van vandaag, Louis Bond, is welkom. Dank u wel. Uh, ja, bij Paul Witteman zag ik u, dat was nog net voordat u uit de PVV gezet werd... en toen zei u, uh, als u uit die partij gezet zou worden... dat zag u als een horrorscenario. Is dat ook uitgekomen? Nou, ik vond het wel zeer vervelend. En het is ook, uh, ja, je gaat ook door een dal, natuurlijk. Daar ga je niet voor uh, je baan opzeggen en de politiek in... om er vervolgens uit, uit een partij gezet te worden. Maar het is me overkomen en ik heb er het beste van gemaakt. Ja, nou ja, de, de reacties logen er niet om. En, uh, niet alleen buiten de PVV, maar vooral ook daarbinnen. Uh, wilden zij dat u met messen gooide... Uh, uh, en voelde zich ook door u weggezet als dictator, hè? Ja, ik heb dat woord nooit in uh, mijn mond genomen. Dat maakte hij er zelf van. En kijk, met messen gooien, dat, uh, dat is altijd uh, de dooddoener van Geert. Hè? Want het, dit is hem al enkele keren overkomen. Dat mensen uit onvrede over de partij, over de structuur van de partij... eruit stappen of eruit gezet worden. Ik ben dan de eerste die eruit gezet is. En dan is zijn, uh, zijn vaste uh, reactie, standaardreactie, reactie, is van ja... Er is met messen gegooid, ik heb een mes in mijn rug gekregen. Maar ik zou me dan afvragen in dat soort situaties. Hoe komt het nu dat mij dit steeds overkomt? Dat ik steeds mensen heb die toch uit onvrede. Ja, want u bent de vijfde, hadden. die inmiddels. Ik ben de vijfde. Is, ja. En dan nog uh, uh, talloze van gemeenteraad en provinciale staten. Ja. En als je die bij elkaar optelt, ja, dan kom je misschien wel op twintig. Maar zonder uh, enkele steun uh, in de partij toen het erover ging, natuurlijk. Hè? Ja, dat klopt. Ik, uh, ik kreeg geen, uh, geen enkele nee. steun. Uh, maar ja, dat is ook lastig voor, uh, voor Kamerleden en andere uh, gekozenen... om ook uh, mensen, mensen te steunen in kritiek. Want dan kunnen ze ook meteen vertrekken. Nou, ja, je bent afhankelijk van één man of je weer een goede plaats op de lijst krijgt. En, en dat is Geert Wilders. En dat is Geert. En uh, die bepaalt of jij de volgende keer verkiesbaar komt of niet. Of minder verkiesbaar. Ja. Dus, dus eigenlijk gaat... had u het kunnen weten. En toch noemde u een klap in uw gezicht. Ja, kijk, natuurlijk weet je dat... Uh, kijk. Ik heb kritiek, kritiek gehad. Ik heb mijn bestuursfunctie neergelegd. Ik was financieel verantwoordelijk voor de fractie. Niet voor de partij, maar wel uh, voor de fractie. Maar ja, even los van op, want dan gaan we zo direct nog wel uit. Maar, maar wat mij verbaast is, als u dit ook beschrijft, ja, dan weet je dus dat als je kritiek levert, dat je eruit gedonderd wordt. En, en u was verbaasd? Nou, verbaasd. Ik ben hier niet naïef ingegaan. Het was niet zo van, nou, mij gaat niks gebeuren, mij gaat niets overkomen. Dat, dat niet. Ik had het wel in mijn achterhoofd. Ik ben ja. niet naïef. Maar u maar dacht bevriend dacht, te zijn met Geert nou, Wilders? Nee, niet bevriend, maar ik ben wel... Uh, via, ja, toen Geert Wilders op het katshuis uh, zat met, om met Mark Rutte te onderhandelen... toen nog tijdens Rutte 1, heb ik me. leiding gegeven aan de fractie. Ik ben een paar keer campagneleider uh, geweest. Financieel dan voor de fractie verantwoordelijk. Financieel voor, uh, u was hoog in de partij en stond dicht bij uh, ja, Geert? Ja, ja. ja, wat dat betreft. En uh, ja, als dan iets uitlekt zonder jouw weten of buiten jouw schuld, ja. dan zou je kunnen zeggen van... ja, dan heb je toch wel wat krediet opgebouwd... en dan is het wel een hele harde maatregel om iemand uit de fractie te zetten. Ik had het wel in mijn achterhoofd, hoor. Dat, toch wel. Uh, toch wel ja. We praten zo door over uw huidige werk, over uw toekomst... maar eerst luisteren naar een lied dat Susanne Matthijs over u schreef... nadat ze googelde op uw naam. 3, 4... Louis Bontes werkt zich uit de naad voor stad en vaderland. Ja, yeah. eerst op de scheepswerf in regio Rijnmond. Oh, niet lullen maar poetsen, ook al is Louis moe. Dit is de blues voor agent. Doet zijn stinkende pest voor de orde in Rotje Knor vecht. Soms als een gladiator voor zijn leven, terwijl rechters te lage straffen geven. Louis denkt: Waar gaat dit naartoe? Hij kan het niet meer zien, hij wil meer doen. Geert kan wel een handhaver gebruiken van de discipline binnen zijn PVV. Oh, dat scoren op de molen. Yeah, dikke maten, dikke mik tussen die twee. Oh, en Geert zet Louis hoog op de lijst, hoog op de lijst. Maakt hem een man, maakt mijn een man die wat betekent. Maar wacht eens even. Geert wil dat penningmeester Louis wel heel creatief rekenen. Potje, potje, dat gaat Bontes te ver. En Louis begint te lekken in de medie. Geert overleg niet, nee. De sfeer is niet lekker, nee. Geert Wilders en Geert Wilders alleen is de PVV. Waar hebben we dat eerder gehoord? Oh, wat een pijnlijk einde van Louis Bontes. Want Geert die tolereert zijn aanval niet. Gooien. Zet hem uit de fractie Oh, het voelt als liefdesverdriet Terwijl alles wat Louis wilde Was een beetje meer democratie Maar Louis zal nooit een lakei zijn, nooit Hij gaat door, ook al moet het alleen Hij stemt nog wel mee met de PVV Want als Geert hem terugvraagt Doet Louis dat meteen Milou van Bodengave. En Susanne Mathijs over mijn gast Louis Bontes. Klopte het ook allemaal wat ze zongen? Nou, voor een groot deel wel. Maar hier en daar niet. Bijvoorbeeld wat, ja? met uh, gezongen. Wat trouwens uh, fantastisch uh, in elkaar zit. Uh, Fantastisch gezongen, dat wel. Fantastisch maar... gezongen en leuk in elkaar gemaakt. Uh, kijk, als Geert mij nu terugvraagt, uh, zal, ik dat niet, uh, zal ik dat niet meer doen? Niet. Het is wat mij betreft nu, uh, nu over. Er is een, altijd een tijd dat je zegt van... laten we nog met elkaar in gesprek gaan, maar nu is het wel zover. Ik heb heel de boel opgestart, ik heb statuten uh, uh, opgericht. Ik heb, uh, ben, net, ben net een notaris geweest. Dan is het te ver om te gaan zeggen van... nou, uh, kom weer even snel terug. Ja, maar dat, dat zei u wel direct na dat u uit dat, de partij gezet dat was. Dat klopt, dat klopt. En uh, wat mij betreft was die ruimte er toen ook nog uh, wel, maar nu nu zeg ik van ja, dit is een zinloze exercitie. Ja, u bent ooit bij de PVV gegaan, eigenlijk ook om de erfenis van Pim Fortuyn zeker te stellen. Hè? Ja, dat, uh, dat klopt. Wat is die erfenis? Dat klopt. Dat was eigenlijk een, een, een kleinere overheid, een, een, gezondere, een gezondere samenleving... gezondere overheidsfinanciën. Uh, Pim Fortuyn had kritiek op uh, de bureaucratie in de zorg, bij de politie onder andere. En ik deelde dat, uh, dat ook met, uh, met hem. En ik vond wel, uh, uh, Pim Fortuyn was ook kritisch op, uh, op de islam. Uh, dat, was die, dat, dat zag hij ook als een bedreiging voor zijn uh, homoseksualiteit. Uh, dus ik, wat dat betreft uh, herkende ik dat geluid wel. Uh, wat ik ook gezien had in de praktijk uh, bij de politie. En ik vond ook dat dat geluid van Pim Fortuyn nu mocht verstommen. En ik dacht bij de PVV een partij te vinden. Die het dichtst bij dat geluid van Pim Fortuyn lag. Is die erfenis... Van Fortuyn bij de PVV inderdaad in goede handen wat dat betreft? Nee, nee, nee. Want ik zie hem, ik zie hem niet, uh, niet terug. Uh, ik denk dat, uh, dat Pim Fortuyn... Uh, meer was voor een effectievere en efficiëntere overheid. En je ziet bij de PVV dat met name op het gebied van uh, zorg, ook wel uh, onderwijs, uh, dat je dat, dat heel dicht tegen de SP aanzit. En dat was niet het geluid van uh, Pim Fortuyn. Was, was, was het beter gegaan met Pim Fortuyn aan het, het sturen Dat weet ik niet. Dat is achteraf uh, moeilijk te zeggen. Ik vond het wel een fantastisch politicus, maar ik weet ook niet hoe hij een partij aangestuurd had, want dat is natuurlijk altijd moeilijk. Ja. U, hebt, u zei het in het begin, u hebt Wilders weliswaar geen genoemd, maar, maar zegt wel alle macht ligt, ligt bij hem en, en ook zei u dat hij een angstcultuur heeft gecreëerd waarin niemand kritiek durft te uiten. Hoe ziet nou, dat eruit dan? Kijk, alle, alle touwtjes liggen bij of zijn bij Geert in handen of bij Geert Wilders in handen. Dat dat klopt ook en dat geeft dan ook die angstcultuur dat als jij natuurlijk kritiek uit dat je de volgende keer uh, lager op die lijst komt. Dat, dat maakt dat mensen niet durven te, alles durven te zeggen. Die kijken uit. Het is moeilijk voor ex-PVV'ers om uh, werk te krijgen. Om een nieuwe baan te krijgen. Nadat ze de PVV hebben verlaten. Dat merkt u zelf ook? Of, nou, Ik heb dat nog niet zelf gemerkt. Nog maar ik heb wel mensen. Ik heb uh, zelf uh, een, iemand in dienst genomen. Die, uh, die ex-Kamerlid was. Uh, ik, zie ook van, ik hoor het ook van andere mensen. Die zeggen van... Uh, nou, ik heb het vijf keer geprobeerd, zes keer geprobeerd, zeven keer. Je, het valt niet mee. Je bent toch een beetje besmet. Je bent... Je bent een beetje, helaas een beetje besmet. Ja, ja. Ja, en dat kan Wilders gebruiken om, om ja, iedereen aan zijn hand te zetten? Nou ja goed, de mensen worden wel voorzichtig daardoor. Die, zeggen, ja, die zullen niet zo snel kritiek uiten uit angst... om uh, ja, de volgende keer niet uh, in die Tweede Kamer te komen... of in de gemeenteraad of in de provin provinciale staten. En weten dat het moeilijk is om een, uh, om een nieuwe maand te krijgen. Maar in hoeverre was u, was, was u zelf misschien bedreigend voor Wilders? Ik, ik las ooit een artikel in de NRC waarin u Wilders aangesproken hebt... op de manier waarop u zijn personeel uh, slecht behandelde. Ja, dat, dat, is ook, dat is ook zo. Dat, uh, dat deed, Want waar ging dat over dan? Dat deed hij uh, ook wel. Nou ja, goed. Er was onvrede onder, het, onder uh, zijn deel van het personeel. Omdat, ja, Geert is uh, zeer veel eisend, heeft. Uh, ja, zeg maar, 24 uur per dag kan hij besteden aan de politiek. Omdat hij helaas bewaakt wordt. Het is moeilijk voor hem om een privéleven te leiden. En uh, ik heb wel eens het idee dat hij van anderen ook denkt... dat ze dat zo hebben. En dat ze 24 uur beschik ter beschikking kunnen en moeten staan. Maar ja. En dat geeft wel gedoe. Is, is, is dat slecht behandelen? Ja, om... dat, daar zat wel een, een, een stuk onvrede ook in. Absoluut. Bij het personeel? Ja, ja, ja absoluut. Ja. Maar als je dat zegt, als je hem op die manier al bekritiseert... u schijnt vanaf dat moment ook een beetje al uit de gratie gegaan te zijn... Ja, dat uh, klopt. Nou, Geert kan slecht tegen kritiek. Dat is hmm. nou eenmaal zo. Uh, dat, daar, ja, daar kan hij niet goed uh, mee omgaan. Ja, want u had het over Johan Driessen. Dat is een, een ex-medewerker van de PVV. Die is uw gevolg, die, die is nu uw, uw medewerker. Hè? Ja, ja. En die, die omschreef de partij als een sekte. En, en, en Geert Wilders als een intrigant. Herkent u zich daarin? Ja, ik herken me daar wel, uh, wel in. Uh, Secten in de zin van, ja, in sectes draait het ook om één persoon. En uh, degene die er rondomheen zitten, ja, die zijn sterk afhankelijk. En hebben ook weinig contact met, met, met de buitenwereld. Dus in die zin, in grote lijnen, herken ik dat. Je zou kunnen zeggen, een, uh, ja, meer een pseudo-secte. Dat, me, dat lijkt me beter. Maar het heeft wel die kenmerken. Maar daar kwam u pas laat achter. Ja, zeker. Want toen ik mij uh, aanmeldde, uh, he, ik heb een brief geschreven. Ik had een goede baan uh, bij de Veiligheidsregio. Dat was mijn laatste baan. Ik was daar de commandant verantwoordelijk voor de industriële veiligheid in het uh, gebied van uh, Rotterdam-Rijmond. Dus ik zat niet, ik lag niet in de goot. Het was voor mij echt iets van, nou, ik wil iets voor mijn land uh, betekenen. En uh, ik herken het geluid wel. Hè, dat, le dat, dat leek op dat van Pierre Fortuyn. Dus ik heb mijn baan uh, opgezegd. En ik dacht dat het een partij was die, uh, ja. Met, met frisse, uh, goede gedachten. Maar wanneer begon u dat te ontdekken... Ja, het is helemaal niet zo'n partij, het is gewoon een secte? Ro uh, met de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Toen had ik al dat ik dacht van... Ja, dit, dit gaat niet uh, de goede kant op, we vervloeren het... Of we... De PVV verloor een aantal toen, zetels. Ja, ja. ja, sterk. Bijna tien. Negen ja. zetels. En toen dacht ik al van, ja, dit gaat niet uh, de goede kant op. Maar, ook op maar de dan zijn de mensen kunnen denken, dus het is opportunisme. U wilde meedoen uh, zolang het goed ging. En toen het slecht ging, dacht u van, hé, hey, het gaat de verkeerde kant op. Nee, ik, wil het ik wilde het verbeteren. Ik heb ook direct, ook na de Tweede Kamerverkiezingen... de laatste Tweede Kamerverkiezingen gezegd van... Uh, ook tegen uh, Geert persoonlijk... van, uh, de PVV moet veranderen. Ja. Jij, moet ver jij zou het anders uh, kunnen doen. Uh, openen, het doen. zou een ledenpartij. Op al is het alleen maar voor de financiën. Maar Want... u weet, Wilders wilde nooit een ledenpartij. Die wil geen ledenpartij. Die zal nooit een ledenpartij willen. Dat bleek ook. Ja, totdat het niet meer anders kan. En in mijn optiek kan dat niet anders. Kijk, ten eerste is het goed om een ledenpartij te zijn... omdat je dan meer democratie hebt. Die hebben ze een keer een congres en een keer een ledenvergadering. Nou, is dat, dat eigenlijk zo? Want, want een ledenpartij hoeft toen niet per se democratischer te zijn. De leden vertegenwoordigen niet de kiezers. Wilders vertegenwoordigt wel alle kiezers... want die hebben allemaal op hem gestemd. Ja, maar goed, ook de leden is een afspiegeling van de kiezers. Dus ik vind het wel goed om leden te hebben en om die ook te horen. Maar kiezers kiezen geen leden. Ze nee, de politici Nee, natuurlijk. Ja. Maar toch, uh, in de zekere zin... is het een afspiegeling van de kiezers. Hmm. Hè, leden is een afspiegeling van de kiezers. Maar wat mijn punt was... omdat ik mijn portefeuille over financiën had neergelegd... mijn punt is van... Uh, de PVV kan niet overleven... zonder een gezonde financiële structuur. En die kun je alleen maar creëren, krijgen... als je leden hebt. Want als je leden hebt krijg je gewoon geld van Binnenlandse Zaken. Ja. Wij la of de PVV. Dan krijg je laat veel meer subsidie. Ja, laat anderhalf miljoen op dit moment uh, liggen. Daar kun je een st gezonde, sterke partij mee bouwen. Met uh, een bureau wat assessment uh, doet. Hè, wat talent scout. We doen nu, nu niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen. Omdat er geen goede mensen te krijgen zouden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat die er wel zijn. Maar die moet je eruit weten te halen. Dat is een, een interactie. Dan zou je de medewerkers beter op kunnen leiden. Ja, dus beter ja. opleiden. Dus, uh, andere partijen hebben daar bijvoorbeeld een scoutingbureau voor. Het ja, treurige is dat de, de mensen die het met u eens zouden moeten zijn dan... die, die, die PVV-kiezers... want vlak na uw vertrek werd er een enquête gehouden... door het tv-programma 1 vandaag. Uh, daar bleek dat slechts een derde... Uh, wil dat de partij democratischer wordt. Uh, als ze het, als het dat niet doen... blijft 90% op die partij stemmen. En driekwart heeft vertrouwen in die financiën. Kortom, alles waar u zich zorgen over maakt... maakt die kiezers zich eigenlijk geen zorgen over. Nee, Dat, dat heb ik ook begrepen. Aan de andere kant zei ook twee derde van uh, de geënquêteerden dat ze dit een veel te zware uh, sanctie vonden op mij persoonlijk. Ja, iemand ga je om kritiek niet de partijen uitzetten. Dat ja, zei ook dat twee derde. Het maar, dus het leest bij de PVV-achterban niet heel erg. Maar ja, heeft de PVV-achterban nu echt wel door... hoe het financieel eraan toegaat. Hmm. Uh, dat er geen geld meer is om een campagne te voeren, uh, bij wijze van spreken. Stel dat Rutte uh, uh, twee valt over uh, twee maanden. Is er dan genoeg geld om drie campagnes te voeren? Dat is in, er niet? In mijn beleving niet. Voor zover ik weet niet. Want u had daar ook niet helemaal zicht op, toch? Ik, heb, ik had wel zicht op de fractiekosten. Maar ja, dat zijn kosten die mag je niet gebruiken voor uh, campagnes, et cetera. Daar is wel een potje voor. Daar heb ik geen, nooit zicht op gehad. Dat is de Stichting Vrienden van de PVV. Ja. Alleen Geert. Geen uh, geert idee geert hoeveel erin zit. Nee, nee, ik heb geen idee wie de donateurs zijn... hoe vaak ze storten en hoeveel erin zit. Dat vond ik op zich al heel vervelend. Want in interviews werd ik er wel op aangesproken. Ja. Er werd wel gezegd, ja, u bent de penningmeester... en u kunt niet vertellen hoe de financiële structuur van de PVV in elkaar steekt. Nou, dat was ook zo. Dat kon ik ook niet. Maar het zou dus ook kunnen dat er heel veel in zit. Dat zou kunnen, maar wat ik, wat ik gehoord heb... ik heb het een keer gevraagd ook, was dat niet zo. Hm. Was dat niet zo? Over, over, nog één ding over die enquête. Want uh, maar liefst 86% vindt dat u eigenlijk uw zetel terug had moeten geven. Dat u niet die zetel vast had moeten houden. Ja, dat, uh, ik heb er ook over nagedacht. Dat kan ik me ook voorstellen, dat mensen dat, uh, dat denken. Nou, op de eerste plaats, als je in je afwegingen uh, neem je mee... Geert Wilders heeft precies hetzelfde uh, gedaan. Dus die kan mij het niet kwalijk nemen. Toen hij uit, uit de VVD stapt. Toen hij uit de VVD stapte, heeft hij ook zijn zetel meegenomen. En was ook niet uh, met genoeg kiezers uh, de Tweede Kamer ingekomen... om zelfstandig die zetel uh, te hij kunnen aan. Hij heeft te het kunnen... gedaan, dus dan doe ik het ook. Nou, dat, dat, dat is één een, een argument. Het tweede is, uh, ik ben er niet van overtuigd dat uh, het goed gaat met de PVV. Ik vind het een instabiele partij en ik denk dat er nog een moment gaat komen dat we elkaar nodig hebben. En oh. dan heb ik het niet over Geert Wilders... maar dan heb ik het breder, de PVV als partij met alle gekozenen... in de provinciale staten, in de gemeenteraad. En wat bedoelt u daarmee dan? Nou, Dat er een scheuring zou kunnen ontstaan of dat onvrede ontstaat. Uh, de onvrede is er al omdat uh, Geert Wilders wil samenwerken... met Front Nationaal, met Vlaams Belang... Met uh, de Oostenrijkse Vrijheidspartij van Strasje. Wat nou, dat, dat, radicaal-rechtse partijen in Europa? Radicaal, ja, waren met een uiterst discutabele uh, cultuur of achtergrond. Dus wat dat betreft, uh, dat neemt ook alle, niet alle kiezers nemen dat in dank af, maar ook niet alle gekozenen. in de provincie, of de Eerste Kamer of de Tweede Kamer. Van de PVV? Van de PVV. Da wat hoort u daarover dan? Dat, dat zij zich daar zorgen over maken. Want kijk, wat ik al zei... het is al moeilijk om voor de PVV gekozen te zijn... omdat je toch enigszins besmet raakt... en men bang is voor de toekomst later... Hè? dus als je werk moet gaan zoeken. Dat wordt nog erger als je natuurlijk nou samenwerkt... met, met, dat, soort, met dat soort partijen. Ik heb zelf nog meegemaakt... ik ben lid geweest van het Europese parlement... dat ik uh, te dicht bij uh, Le Pen Senior zat... En dat we hebben besloten van, in samenspraak met Geert Wilders... van we vragen om andere plekken. Vanwege want, de antisemitische want, uitspraken. Ja, want we zitten te dichtbij. In de beeldvorming. In de, de camera's waren erop gericht. Wilden wij daar niet te dichtbij zitten. En die bezwaren zijn verdwenen. En die bezwaren zijn ineens verdwenen. En dat vind ik ook wel jammer. Want toen ik in de, het Europees parlement zat... ben ik benaderd door mensen rondom Nigel Farage. Die zei van... Joh, beste, de Engelse nou, partij, De Engelse ja. rechtse partij. Die zei van, kom bij ons. Sluit je bij ons aan. Bij de fractie. Die heeft een fractie. Dus het is ook niet noodzakelijk. Er is al een... Ja, EU-kritische fractie. En dat is de fractie van Nigel Farage. Maar u, u zegt, dat zou kunnen leiden tot een scheuring in de PVV. Dat zou kunnen, tot mensen toch zeggen. Of, of Het kunnen er twee zijn, maar het kunnen er ook vijf zijn. Die zeggen van, ja, dit gaat nu zo ver. We hebben nu daadwerkelijk een fractie met uh, National. Le Pen senior, Jean-Marie, die komt op de lijst. En die wordt ook weer gekozen. En dan zit er een, een Pvv er naast... Uh, Le Pen senior. En toch even, even tot dat dat pijn doet. Ja, terug. Nou, want, en dat is dan de reden dat u uw zetel vasthoudt? Nee, want als we teruggaan, zeg ik van: uh, ik wil wel in de buurt zijn. Want ik ben, het is voor wat mij betreft niet uitgesloten dat uh, uh, er wel iets ontstaat. Dat er een, een probleem kan ontstaan waar ik bij nodig ben. En, en waar, waar zou u bij nodig kunnen zijn dan? Een nieuwe partij te vormen, maar dat zou kunnen. Ik, het is, ik, of het nu 5% of 10% kans is, maar dat zou kunnen... dat de continuïteit ooit moet gaan gebeuren... en dat ik daar een rol uh, in, uh, in ga een spelen. Een democratische PVV? Dat zou dan een democratische PVV worden, ja, absoluut. En ik sluit dat echt niet, uh, niet uit. Uh, u kunt het al zien aan uh, Johan Driessen... Hij dus uh, -medewerker, -medewerker was, was ja, persoonlijk medewerker van Geert Wilders. is ook Tweede Kamerlid geweest trouwens. Uh, daar ben ik mee in gesprek geraakt. En die zei er ook van, ja, je hebt wel een punt. En ik, ik, ik, ik kom je helpen. Zo simpel is het. En, dus, en dat, leeft breder, dat leeft breder. Er zijn meer mensen met onvrede die zeggen van... Ja, is, is dit het nu? Moeten we niet een, een meer opener partij worden? Bijvoorbeeld ook een partij die kan besturen. Ik ben ervan overtuigd dat de PVV op dit moment niet in staat is om te kunnen gaan regeren. Je moet je voorstellen, virtueel is de PVV de grootste partij. Rond de 30 zetels hè, in verschillende uh, peilingen. Dat betekent dat je de minister-president moet leveren. Dat je staatssecretaris ministers moet leveren. Dat je een hele stevige fractie moet hebben... die die regering in het zadel door kan houden. Volgens mij kan dat niet. Misschien willen ze dat ook helemaal niet. Ja, maar dat is wel ook wel mijn bezwaar. Want dat moet je wel willen. Ik vind als je uh, uh, het Nederlandse volk serieus neemt... en hun bezwaren op een aantal punten... waar het Nederlandse volk ook groot gelijk in heeft... dan moet je ook bereid zijn om te gaan regeren. Maar in hoeverre is die, die door u veronderstelde onvrede ook wishful thinking? Want we zien het niet en we horen het ook niet. Nou, ik heb wel uh, de uitzending van Niels Uur afgelopen zaterdag... dat uh, Niels Uur kreeg boven water dat er toch een aantal mensen waren... in verschillende fracties die zeiden van... Uh, ja. Anders dan Heer Brinkman. Anders dan Hero Brinkman, ja. Want ja. die zagen we. Die zagen we. we, maar uh, ja, de mensen durfden niet in beeld te komen. Precies. Maar Niels Uur zei wel, van, we hebben mensen gesproken... die zeiden van, uh, ja, voor mij hoeft dit niet. Daar het, het rommelt. Meer. Het rommelt. En wat gaat u in de tussentijd dan... Uh, op wat voor manier willen u zich als politicus nog... met die ene zetel nuttig maken... Nou ja, wat ik, wat ik doe is, is het maximale. En dat betekent dat ook dat ik politieke debatten doe, doe het kamerwerk. Ik volg de, de hoofdlijn van de PVV, maar niet op alles. In sommige gevallen zal ik niet meestemmen met, met de PVV. Waar niet? Dat kan met, met verschillende onderwerpen zijn. Maar als ik denk van... Nou, dit slaat te ver door. Het kan zijn op het gebied van de zorg. Noem maar eens de zorg. Op het gebied van de ja, zorg ja. zou kunnen dus zijn. Het de, wat te dicht tegen de SP. Zegt te u. dicht bij, tegen de SP. En ik ben dan toch uh, meer van klassiek, klassiek rechts... Rechts ook zeggen van ja, het is wel leuk, maar dit slaat echt te, te ver door. Dit kost maar ook moet te veel. Je moet niet maar niet te veel helpen. Dat zeg ik niet. Oh. Dat is dat is wat anders. Maar ik ga het, ik heb het over exclusieve uitgaven in de zorg. Dat je zegt van ja, want, want de zorg kan ons een keer vleugelam gaan, uh, gaan ja. maken. Ja. He, de, de Nederlandse staat vleugelland maken. Dus dan zou ik kunnen zeggen van nou hier ga ik nu eventjes niet aan, uh, in mee. U gaat niet Ge in alles mee, maar nee. u blijft wel de rit uitzitten in de Kamer. Dat ben ik wel van plan, maar dat weet ik ook niet zeker. Dat okay. weet ik ook niet zeker. En ja, ik heb gisteren heb ik meegedaan uh, op, op televisie. Uh, Politiek uh, 24. Ik heb aan yeah. Niels Uur meegedaan. Uh, ik doe mijn debatten, dus ik doe kamerwerk. En de kiezer. We blijven u volgen. Heeft daar geen last van uh, dat ik dat werk doe. En ik dank u voor dit gesprek. Louis je bond, Dat Dank dus. wel. Oké. Okay. Avro. Het Radio 1 jaaroverzicht. Zo waarlijk helpen mij. God almachtig. Koning Willem-Alexander is